In Zuid-Afrika is een vroegere executieruimte geopend als nationaal monument voor de politieke gevangenen ten tijde van het apartheidsregime. President Zuma opende het monument in Pretoria door zelf de 52 traptreden op te lopen naar de ruimte waarin zeven stroppen hangen. Hij bracht in herinnering dat sommige veroordeelden vroeger anti-apartheidsliederen zongen terwijl ze op de trap hun dood tegemoet gingen. De stroppen zijn replica's van de originele. In de executieruimte zijn 134 anti-apartheidstrijders ter dood gebracht. Ook 4300 andere gevangenen werden er geëxecuteerd. Na het einde van de apartheid werd de doodstraf in Zuid-Afrika afgeschaft. Lisbeth Spies wordt de komende dag benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken. Dat verwachten ingewijden in Den Haag. Spies is nu nog gedeputeerde in Zuid-Holland... en als minister de opvolger van Piet-Hein Donner. Na verluid wordt die de komende dag voorgedragen... als vicepresident van de Raad van State... Over de kandidatuur van Donner wordt al maanden gespeculeerd. Hij wordt als vicepresident van de Raad van State de opvolger van Herman Cink Willink. Op een school in Schravenzande is tijdens de oudere avond brand uitgebroken. Enkele mensen die in de school waren zijn geëvacueerd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het vuur brak uit in het scheikundelokaal. De oorzaak van de brand in Schravenzande is nog niet bekend.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 Astrid de Jong. Goedendacht en hartelijk welkom op deze hele vroege vrijdagochtend... of op deze hele late donderdagavond. Net hoe je het bekijkt. Er is gewoon Nachtzuster. Met gewoon zoals je van ons gewend bent vragen en antwoorden. En die vragen en antwoorden geef je door via 0800 1121. Via nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl. Of uh, even twitteren naar Apenstaatje nachtzuster. En je bent ook van harte welkom op de chat. Die vind je op www.nachtzuster.net. Maar het leukste is als je even belt... En doe dat snel, want ik ben mijn stem kwijt. Dus het is heel fijn als jij gaat praten. 0800-1121 Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd En kijkt me even onderzoekend aan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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, al al ik de morgen? Nachtzuster, doe wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe Nacht, is het wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, Ik is het aan Nacht pijp? Nachtzuster, Nachtzuster. Nacht,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 Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Hallo, vertel het maar. Ik, ik loop nu al een hele poos met een vraag... en die moet volgens mij heel makkelijk te beantwoorden zijn. Mooi. De schoenen van de dames. Daar zijn tegenwoordig... staan die uh, neuzen omhoog. Oh. En dat was voorheen niet. En dan nou vraag ik me af... is dat nou alleen omdat het mode is... Of heeft het nou een functie dat je daardoor beter loopt of zo? Ik loop er niet beter door. En ik heb het in al die schoenenwinkels gevraagd, ook in dure schoenenwinkels. En niemand die, die weet het antwoord erop. Oh, dat is raar, want in de duurdere schoenenwinkels verwacht je toch een beetje kennis van zaken. Ja, ik denk, is het nou omdat het mode is, hè, dat het sierlijker staat? Of is het nou omdat je dan er beter op loopt? Maar ik vind het heel vervelend lopen zelf. Maar sinds wanneer is het? Want ik, oh, ik, ik klink echt verschrikkelijk, hè? Oh, ja, zeg ze. <laughs> is wat, nou. ja. Maar um, sinds wanneer is het? Want het zegt mij niks, maar ik, ik heb al een hele tijd geen nieuwe schoenen uh, gekocht. Ja, ja. Nou, als je dus voorheen schoenen kocht, en dan heb ik het over uh, twee jaar geleden of zo. Dan uh, en je zet je die schoen neer, dan staat die gewoon uh, recht, zal ik maar zeggen. Ja. Maar tegenwoordig staat dus je tenen omhoog. En ik vind het heel vervelend lopen. Ik zit even te kijken hoor. De tenen staan inderdaad een klein beetje omhoog. Ja, maar dat was nooit. Oh. En, en als je om je heen vraagt, ben jij de enige bij wie je dat opgevallen is? Nou, dat weet ik niet, ik denk. het valt mij op omdat ik het niet lekker vind lopen... Nee, maar Want als nooit... je loopt, dan loop ja. je to toch ook uh, op je tenen. Maar ja, ze zeggen, je moet je voet uh, afrollen. Dus dan kan ik me voorstellen dat het dan een functie heeft. Maar ik vraag me af, is het nou alleen omdat het mooier is? Of is het nou, heeft het nou een functie? Hmm. En die vraag lijkt zo simpel. Maar ja, ja. hoe moet je dat op internet opzoeken? Hè? Dat, ja, uh, precies. Neus en schoenen omhoog. Ja, nee, je kunt natuurlijk een hele eind gaan googelen. Maar als je het niet uh, terugvindt, vind je het niet terug. En ik ben uh, bij hele dure winkels geweest. Nou, die weten het dan wel. Nee, hè? Maar nee. Hoeveel paar schoenen heb jij? Nee, dat ga ik niet zeggen. Waarom niet? Schaam je je? Nee, dat zeg ik maar niet. Nou, hoezo zeg je dat niet? Dan jok je toch gewoon? Te veel, te veel. Echt waar, heb je, een, heb je thuis een, een kast vol schoenen? Ja, tamelijk veel. Het is een vrouwentik, hè? Nou, nee, want ik, ik dans ook wel veel. En tegenwoordig hebben we haast al die schoenen allemaal van die anti-slipzolen en zo. Je kan haast geen schoenen kopen waar je ook een beetje op kan swingen of zo. Mm -hmm. Moet je echt heel goed opletten aan die zolen. Dus alles wat jij ziet met goede zolen schaf je, je ook meteen aan? <lacht> en, en, en is het dan ook een soort? Kun je een beetje zeggen: van nou, ik heb vooral pumps of ik heb vooral gymschoenen of ik heb vooral. Nee, nee, verschillend. Waar je naartoe gaat of hoe ver je gaat lopen en zo. En hoeveel een paar schoenen heb jij dan waarvan de punten wel omhoog staan? Nou, de schoenen die ik dus nieuw koop. Dus mijn oude schoenen hebben we dan niet, die staan gewoon recht. Dus jij kunt bijna op tijd in je kast kun je zien: van oh deze heb ik voor die periode aangeschaft en deze daarna. Maar oh. Ja. Het lijkt me zo'n simpele vraag. Ik ben hele dure schoenenwinkels binnengaan. Nou, die weten dat antwoord natuurlijk. Okay, maar misschien ja. luistert er iemand die, uh, die schoenen maakt. Ja, nou ja. we gaan oproepen. 0800-1121. Dus even kijken of, het, uh, of er iemand is met verstand van schoenen. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik ga mijn best doen, Annemieke. Dank je wel. Het beste met je stem. Hè? Ja, nee. ik vind het vooral voor jullie erg. Dag. 0800-1121. Theo, goeienacht. Dag, Astrid. Hallo. Um, leuk dat ik je hoor. Oh. Uh, je hebt namelijk vorige week beloofd dat ik teruggebeld zou worden. En dat is nog gebeurd ook. Nou, wat een luxe, ja, mooi, hè? Ja, maar, kijk. Ja. Maar maak je over je stem geen zorgen. Want uh, je klinkt nou nog sexierder dan anders. <laughs> ja, nou, nou, oh, gelukkig. Wat, wat Het klinkt een beetje Katja Schuurman. Katja Schuurman? Ja. ja. <laughs> Katja Schuurman. ja. Wie is dat? Oh, dat is een actrice met een hele mooie heze stem. Nou, ik vind jou wel leuker. Oh, dankjewel. Maar heb je er geen last van? Nou, een beetje wel. Maar ik me die vier uur wel weer door... en ik laat gewoon vooral jou praten. Ja, maar ik ben niet zo'n kleinsmajor. Ik bedoel, ik, ik reageer meestal op, op andere mensen. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, dus dan ben je misschien gauw van me af. Huh? <lacht> nee, natuurlijk niet. Ik, nee. Aan jou het woord. Ja, nou het woord. Dus ja. Ik heb geen vraag. Oh. Al alleen zou ik uh, op de te nou binnen. Vorige keer was er iemand... Die had heel veel verstand van, van planten en zo. En die zei op een gegeven ogenblik dat je het beste in de zomer gras in kon zaaien. Ja. Nou, en daar weet ik kennelijk iets meer van planten. Omdat ik hoofd van een plantsoenendienst geweest ben. Ja. Toen ik nog niet zo oud was als nu. En uh, de beste tijd om gras in te zaaien is aan het eind van de zomer uh, tegen de herfst aan. Dat, dat het over het algemeen een beetje nattig wordt. En dat is dit jaar, dat was het natuurlijk de verkeerde kant want we hebben een vreselijk droog najaar gehad. Oh ja. Maar normaal gesproken in het najaar, want als je het in het voorjaar zei, dat is uh, uh, normaal gesproken al droog, maar het afgelopen jaar was het super droog. Ja. En dan komt dat gras niet op. Nee. Hè? En uh, als iedereen die er dan overheen loopt, die trapt de boel kapot. Dus, dus, dus uh, ik denk dat de meeste mensen het wel weten, hoor, dat je in, in het najaar... Na zomer, dus uh, je gras die moet zaaien. Ja, maar je hebt altijd van die onbenullig mensen die toch aan het begin van de zomer gaan zaaien. Uh, ja, nou ja, dan kan je ja. beter grasdooden nemen. Ja. Hè, want die, uh, die groeien we sneller aan. En, en dat is ook het makkelijkst. En tegenwoordig zijn de mensen allemaal rijk, heb ik gehoord. Ja. Nederland is verschrikkelijk rijk. Hoor je steeds. Eigenlijk, dat zouden we eigenlijk gewoon uh, eens moeten accepteren. Nederland is verschrikkelijk rijk. Ja, Nederland is totaliteit. <lacht> ja, precies. Maar er zijn hele grote groepen die. Uh, die het behoorlijk slecht hebben. Ja, ja, ja. Die krijgen nu met al die bezuinigingen... krijgen die dat nog veel slechter. En dat is precies hetzelfde als... wat. ik vind dat dat niet deugt... maar dat is precies hetzelfde als wat, wat de overheid altijd zegt. Die zegt altijd... de mensen moeten aan het werk. En dat zeggen ze tegen die mensen zelf. En daar zijn ze aan het verkeerde adres... want die mensen willen wel werken... maar ze moeten dat eens dus een keertje tegen de werkgevers zeggen. Want die werkgevers die willen die mensen niet. En, en daar zit hem, de, de bottleneck. De, de mensen willen... Maar de werkgevers willen ze niet hebben, omdat ze oud zijn. En dat is al heel lang het geval, want mijn vader die zou nou 110 zijn, geloof ik. En ja. Toen hij 40 was, hadden ze de kreet, het leven begint bij 40. Ja. Maar dat viel op ook geen barst. Maar want toen, toen jouw vader 40 was, hadden ze toen die kreet? Want ik dacht dat je toen... Ja, uh... ja dat, ik ken hem nog uit die tijd, want oh. mijn, mijn vader kon helemaal niet aan de herkomen. We moesten er speciaal voor Indonesië verhuizen. Daar was wel, wel werk. Ja. Nou, daar moesten we drie jaar later moesten we weer weg, want toen werd Indonesië onafhankelijk. Ja. En dat mocht je blijven als je Indonesische nationaliteit aannam. Nou, daar hadden de meeste Nederlanders niet zo'n zin in. Nee. Uh, nee. Want het, toen was het niet zo, niet zo leuk hoor. Want wij woonden een beetje in een dorp. En op de hoeken van de straten zaten mitrailleursnesten van Nederlandse militairen. Omdat ja. er allemaal overvallen gepleegd werden. Dus iedereen wilde graag weg eigenlijk. Ja. En toen ja. kwamen we thuis. En toen was er geen huis. Wat een toestand eigenlijk allemaal, hè? Ja, maar het is met alle mensen die ergens, ergens weggestuurd worden. Ge dat, zo doen we eigenlijk ook met, met de buitenlanders nu. Ja, hè? Ja. Ik bedoel, die Polen, die, uh, ik geloof dat we 200.000 buitenlandse werknemers hier hebben. En de regering durft het niet te zeggen, maar eigenlijk zouden ze zeggen: van gaan jullie maar terug, want dan hebben wij 200.000 minder werklozen. Nou, hè? Ja. Wat um, ja. de basis ze willen hebben dan? Hè? Want dat ja. is het punt natuurlijk. Ja, maar dit, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Dus um, ik probeer nog eventjes de stap te maken van het gras inzaaien naar de Polen. Naar de? Van, van het gras naar de Polen. Naar de Polen? Van het gras naar de Polen oh, ja. zou wel kunnen, wil je, maar... Wil je dat met elkaar verbinden? Nou ja, een beetje wel, ja. Dat zou ik heel erg knap van je vinden. Want, ja. want ik zie de relatie niet. Ik zie wel de relatie tussen Polen en, en, en bouw. Ja, en, en um, wat is er nog meer? Ja, ook landbouw. Uh, uh, asperges steken en zo. Ja, en zo komen we weer op gras. Nee, gras is... Uh, Asperge is geen gras, hoor. Nee, maar wel weer planten en zo. Ja, planten. Heb je daar een hekel aan? Aan planten? Ja? Nee. Waarom wil je het er dan niet over hebben? Ja, maar, nou, het is meer omdat ik altijd een beetje probeer om het principe van het programma aan te houden met vragen en antwoorden. Oh, ja, en ik maar... heb het gevoel, Theo, dat ik met jou ieder onderwerp aan kan snijden en er 25 minuten over kan praten. Nou, probeer eens. Ja? Zou je het, denken? Als ik het niet kan, zou ik het echt zeggen. Oké, okay. nou, dus ik kies een onderwerp en daar gaan we 25 minuten over praten. Ja, maar dan doe je wel mee, hè? Ik ben geen politicus die, die een uur in de ronde kan lullen. Nee, maar dan ben ik weer geneigd om het Songfestival aan te stippen. Dat moeten we niet doen, hè? Want daar houden we geen luisteraars over. Is dat zo? Een beetje wel, ja. Heb je het idee dat je luisteraars niet van het filmfestival houden? Het, het filmfestival wel, het songfestival niet. Oh, ik, ik, ik, ik, ik heb nooit van het songfestival gehouden. Oh. Uh, maar uh, ik dacht dat er een heleboel mensen waren die dat nog hartstikke leuk vinden. Maar dat is dus niet zo. Nou, er is wel een groep en het, het is nu weer iets beter omdat we uh, tweede zijn geworden op het Junior Songfestival. Ja, dat scheelt misschien. Dat we dat, dat... Dat, dat eindelijk weer eens een keer een beter liedje krijgen. Precies. Maar ja. nu, dat, dat geeft hoop voor het nationaal, wat natuurlijk nergens op slaat, want het is een heel, van een heel ander kaliber. Ja, maar nu zijn mensen bang dat we de 25... Laten we het eens testen. Ik zeg uh, drie dingen en jij uh, vertelt er iets zinnigs over. Van alle drie? Ja. Nou, dan moet je me iedere keer helpen herinneren, want ik heb een verdomd slecht geheugen. Ja, dat maakt niet uit. Ik sleep je er doorheen. Ah, um, lekker lijkt me dat. Dameschoenen. Dameschoenen? Ja, Ja, daar heb ik er net de vorige uh, gast over gehoord ja. en die, die schaamde zich een beetje, want die wilde niet vertellen hoeveel paar schoenen ze had, ja. maar die hoeft zich totaal niet te schamen, want er was een vroeger uh, president van de Filipijnen, die had een vrouw, mm -hmm. en die had geloof ik 600 paar schoenen. Ja. Uh, dus dus het, ik denk niet dat ze dat haalt. Nou, je weet het niet. Nee, dat is waar, want ze wilde het niet vertellen. Hè? Uh, ander onderwerp, poffertjes. Poffertjes. Ja. Ik was er vroeger stapelgek op. Nee, dat is echt waar. Ik, bedoel, ik, ik vond dat eigenlijk het lekkerste snoepje wat er was. Want er zat altijd roomboter op. En, oh. en dat smaakt zo lekker. Ik vind dat veel lekkerder dan margarine. Maar alle kinderen vinden poffertjes lekker, toch? Uh, dat weet ik niet, want oh. ik heb niet zo'n verstand van kinderen. Ik heb één dochter, maar die, uh, die zie ik niet zo vaak. Oh. En twee kleinkinderen, die zie ik ook niet. Die heb ik nog nooit gezien eigenlijk. Nou ja, waarom niet? Ja, dat, dat, ik ben van de moeder gescheiden in de tijd toen ze drie jaar was. En die moeder is nou nog steeds ongelooflijk boos op, op me. En die ja. heeft de dochter ook verboden om met me om te gaan. Maar dat heeft ze een tijd volgehouden. Maar uh, een jaar of uh, drie geleden dacht ze: van ik ga maar zelf eens een keertje weer bellen. Ja. En uh, nou ja, maar die heeft die is getrouwd met een man die kanker heeft en die heeft twee kinderen. En... Die werkt zich het lazeres en die man die gaat nou weg en die wil dan geld meenemen. En dat heeft ze eigenlijk niet. Ze moet nou van 200 euro in de maand rondkomen. Dat reken je natuurlijk nooit. Dus die heeft geen tijd meer om, uh, om langs te komen. Die heeft veel te druk en dat snap ik wel ook. En, en ja. ja, precies. Vind je dat niet vervelend dan? Ja, ik heb daar heel veel moeite mee gehad. Ja, ja. ja dat, uh, dat had ik eigenlijk al toen ik de deur uitging. Ja. Maar ja, dat... Uh, ik was zo verstandig. Ja, ik deed het op gevoel. Hè. Uh, ik heb me er nooit meer laten zien. En Later ja. las ik van psychologen hele verhalen over... dat die man dan beter maar niet over de vloer kon komen. Dat er dan alleen maar een rotsfeer ontstond. En dat dat kind daar al onder te lijden zou hebben. Ach, ja. Nou, en dus toen dacht ik achteraf... Dat heb ik goed gedaan. <laughs> ja, je hebt alleen wel jezelf een beetje op moeten offeren dan, ja. Ja, maar ik bedoel, als ik nou met haar praat, dan, uh, de, dan, dan herken ik mezelf erin. Oh, oké. Okay. En, dat, en dat is heel leuk, want dat praat prettig. Oké. Okay. Met gelijkgestemde zielen. Ja. Nou, nog één onderwerp dan. Uh, kooikarpers. Kooikarpers? Oh, dat zijn die, die, die Japanse uh, vierenkarpers uh, die ongelooflijk veel geld kosten. Ja. ja. Ja, nou ja, euh, kijk, die beesten worden, worden gehouden in vijvers. <laughs> en ik vind van elk dier, dat moet je niet in een afgesloten uh, spul zetten. Hè? Als je van nature leven die beesten in Japan in, in open water. Yeah. Hè? Dat, dan kunnen ze alle kanten uit. Ik vind, ik vind goudvissen in een kom vind nog het allerergste. Als je die goudvissen uit de kom haalt en je, je zet ze in je bad, dan blijven ze nog steeds diezelfde rondjes draaien. <laughs> Wist je dat? Ja, dat? ja, geconditioneerd, hè? Ja, hé, hey, dit vind ik zo'n mooi woord, dan weet je ook dat mensen heel erg geconditioneerd zijn. Natuurlijk zijn mensen geconditioneerd. Ja, maar als ik dat tegen iemand anders zeg, iemand die dommer is dan jij, ja. en dat zijn ze bijna allemaal, ja, he, uh, ja. heb ik gemerkt, want je weet dat veel. Het uh, <lacht> ja, verbaast me dat jij het over geconditioneerd hebt. Ja, maar ja, ik maar kan als... het ook heel goed verbergen. Ja. Ja, maar nou doe je het niet. Waarom, doe je, waarom verberg je het nou dan niet? Ja, ja weet dan, ik niet. Je hebt eens een keer iets gezegd dat je wel eens klachten kreeg van mensen... dat je altijd hetzelfde antwoorden gaf. Ja, ja klopt. Nou, ja. Dus je weet eigenlijk op alle vragen het antwoord. Nee, totaal, nee, echt niet, Theo. Ah, je jok. Nee, Nee, dat is echt niet. Nou, het niet. is heel bijzonder als jij het over conditionering hebt. Want iedereen oh. waar ik tegen zeg dat ik geconditioneerd ben... dan zeggen ze ja... Dat dachten we wel, maar wij zijn het niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar zijn dat zijn, zijn we wel, wel hoor. Ja, dat ja, zijn iedereen we. Iedereen is het. Maar en... Theo, je hebt bewezen dat je over ieder onderwerp onmiddellijk iets te vertellen hebt. Ja, maar dat was niet de bedoeling, hoor. Jawel. Nee, ik... Oh, het ja. mijne wel ja wel, maar ja. Je, je zou er 25 minuten over doorkletsen, maar dat hebben we niet gedaan. Nee, precies, want we houden een beetje de. Dat Kan je niet maken, hè? Nee, precies, het, nee. het zou eens saai worden. Dat willen we voorkomen. Dus je nu ga je proberen dat ik saai ben? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, oh. nee. Nou luister je niet goed, Theo. Het zou saai worden zeg Precies. Nee, zijn, Precies. En dan erop. denk ik, daar pak ik je even op. Nee. En dan ben ik zo benieuwd wat je terug zegt. Ik zei, was, het zou eens saai worden. Maar dat is... Theo, ik moet afronden. Ja, dank Jij bedankt. En dag. een hele goede nacht, nachtzitter. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dag. Martijn Rosdorf, een hele goede ja. nacht. Je lijkt Tosca Hoogduin wel, joh. Lekker, hè? Muzieksamenstelling in mijn schade van wessig. <laughs> even terug in de tijd. Ja, heerlijk. Ik ga mooie plaatjes draaien, denk ik, ja. vannacht. Ja, de, ik vind, ja, goed, ik hoop dat je het volhoudt. Maar het klinkt goed. Ik zei het, ik heb vanmiddag, vanmiddag lesgegeven op de school van journalistiek in Utrecht. Die niet school van journalistiek meer heet. En ik moest er de hele tijd overheen schreeuwen. En op een gegeven moment zei ik, jongens, dit kan zo niet. Want ik moet vannacht nog een programma maken. En zo een beetje schuldgevoel aanpratend. Maar ik heb het meteen om mijn oren gekregen. Want ik ben hem echt nu kwijt. Een ja. stem, ja. Nou ja, goed. Ik hoop dat je het allemaal tot een einde weet te brengen. Eigenlijk. Het gaat vast wel lukken. Wat ja, leuk ik... om je weer eens te horen, Martijn. We kennen elkaar van de nachtdienst op de zaterdagnacht. Ja, ja, ja, ja. en uit kampen natuurlijk. En nu zit je te luisteren en je denkt, ik kan het toch niet laten? Nou ja, ik ben eens een keer in Nederland. En, want ik woon in Engeland, zoals je weet. Ja. ja. En ik ben eens in Nederland. En ik kan vanuit Engeland. Ik luister vaak naar je, maar ik kan niet inbellen. <laughs> want dat 0800-nummer doet het niet. Dus en dan, uh, Ik hoor het allemaal wel. En nu dacht ik, ik ga eens bellen. En wat had je te vertellen? Ja, ik had niks. Ik had, ik heb een... oh, wat ben je toch een ontzettende Theo, Martijn. Ik had niks te vertellen. Nee, ja, ik heb van alles te vertellen, maar dat ga ik niet doen. Nee, nee, ik, ik, nee ik wou wel zeggen, het is wel geweldig om weer even naar de nachtradio te luisteren. Fijn, maar, hè? Ja, van omhoog krullende schoenen tot werkeloosheid, ingezaaid gras, poffertjes, kooikarpers. Oh, heel fijn. Zo'n gesprek hebben met iemand en dan daarna iemand hebben die het nog even samenvat. Het is echt geweldig. Maar goed. Nee, ik heb maar ik heb serieuze vragen. Die wilde ik al. Oh, gelukkig. Daar, daar wil ik al een tijdje het antwoord op hebben. Het ja. is een korte simpele vraag, Maar uh, ik uh, hoor je heel vaak met vrachtwagenchauffeurs uh, praten. Ja. En toen wist ik dat ik, uh, dat, ik uh, dat het een goede plek is om die vraag te stellen. Ik, in Engeland is het namelijk sowieso als ik er op de weg rijd, wat een aparte ervaring is. Uh, soms ben je net James Harriet, weet je wel, dat, dat je tussen die heggen doorrijdt, heel, heel hard. En dat je niet meer weet waar je waar je bent eigenlijk. Ja. Fantastisch. Maar goed, op de snelweg kom ik daar hele rare vrachtwagens tegen en daar wil ik eigenlijk wat meer over weten. Ze hebben in Engeland hebben ze vrachtwagens en die zijn twee keer, twee keer zo hoog als een Nederlandse gemiddelde vrachtwagen. Oh. En als je dat ziet rijden of als je erachter rijdt, denk je, nou ja, dat kan niet. Die valt straks om. Het dus uh -huh. gewoon echt, echt gewoon twee keer zo hoog. Hoe hoog is zo'n ding? Vier meter? Normaal? Hoog? 4 meter? Nee, toch? Ja, ik weet het niet. Nou, dat wil nee, ik ook weten. Hoe hoog is dat? En nou het... ja, misschien ook eigenlijk wel. Ja. Ik weet het niet. Astrid. Ik ben heel slecht in de afstanden. Ja. Schatten en zo. Nou, ja, goed. Een normale vrachtwagen, twee keer zo hoog. En ik wil dus gewoon weten. Hoe kan het dat het niet omvalt? Ze zijn vaak van Sainsbury. Dat is een supermarkt. Dat is een soort Robert uh, okay. Heijnachtig iets. Okay. Maar ook van allerlei andere bedrijven. Maar ik denk wel vooral supermarkten. Ja, ik weet het. Ja, zinnig hoog. En, de, en mijn vraag is dus. Waarom valt het niet om? Wat zijn de regels? Want mag dat dan bijvoorbeeld ook in Nederland? Want ik snap dat ze meer spullen erin kwijt kunnen. Uh, dus het zou wel handig zijn. Ja. En dan komen ze niet allemaal vast te zitten, die dingen. Ja, in de, maar in Nederland, ik, in Nederland zijn natuurlijk ook alle uh, bruggen en tunnels en dat soort dingen. Ja, bruggen ja, natuurlijk in, niet, weet ik veel in, in hoe heet In Nederland heb ik soms, als ik, in, in, ik woon nu daar niet meer, maar ik woonde eerst op het platteland. Ja. En als ik daar in dat dorpje naar het station liep, dan liep je onder een spoortunneltje door. Nou, dan moesten auto's onderdoor die moesten echt midden op de weg gaan rijden. Anders dan raakten ze het plafond, zeg maar. Ja, daar kunnen die vrachtwagens niet onderdoor. Nee, maar ja, dan dat kunnen dat gewoon de Hollandse vrachtwagens ook niet onderdoor. Nee, maar goed, dan kiezen ze wel weer een route. Ja, je ziet hier ja. dingen in het verkeer. Dat is sowieso, daar kan ik nog verhalen over vertellen. Dat is absurd. <laughs> ze kunnen absoluut niet rijden, dat had ik nooit gedacht. Nee, ze rijden ook links. Ja, nou, dat is, nou, dat is nog maar goed ook, weet je dat? Want het verkeer van rechts heeft voorrang. Dus als er iemand van rechts jou niet ziet en die dus geen voorrang heeft, dan moet hij nog de hele weg oversteken voordat hij je aanrijdt. Begrijp je? Als je aan ja, de andere van de weg rijdt. Dus het is maar goed dat ze hier links rijden, want dan zouden er een stuk meer doden vallen. En dan vallen er al genoeg. Nee, het is echt krankzinnig. Ze kunnen totaal niet rijden. Drie, vier, vijf banen zo dwars over naar links zonder te kijken. Zonder richting. Nee, het is verschrikkelijk. En, en, en ik lees ook wel eens jouw Twitter en dan zie ik dat jij het vooral als fietser zwaar hebt. Ja, nou, als fietser. Dat is wel leuk. Ik vind het heel raar dat je in Nederland... Uh, mensen op de fiets ziet allerlei kostuums. Uh, dus je ziet meisjes in korte rokjes, je ziet mannen in pakken. En je ziet ook mensen in een soort uh, hè, Marijn de Vries uh, van die racefietsers. Maar uh, dat vinden ze heel raar in Engeland. In Engeland als je gaat fietsen dan trek je altijd gewoon zo'n pak aan. Weet je wel, met, uh, met speciale schoenen en alles waterdicht en een helm en met lampen er allemaal op. <laughs> en dan ga je fietsen. Dus ze vinden het heel raar dat ik naar een restaurant ga op de fiets. En je bent per definitie lid van een echte linkse partij als je gaat fietsen. Oh je, ja, ja. Het is Een politiek statement. Ja, je maar, bent niet groenlinks. Je bent. Uh... Nee, je bent echt goed, echt goed van de linkervleugel van de SP. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ik word ook heel vaak uitgescholden hoor, op de, als ik op de fiets zit. Oh. Well, you don't pay road tax. So fuck off. Oh, oké. Okay, ja, yeah. En dan snijden ze je af en zo. Nee, ze hebben echt een hekel aan fietsers. Maar vooral blijven fietsen. Ik, tuurlijk. Tuurlijk. Eigen willetje. Ja. Goed, dus de vrachtwagens in uh, Engeland. Er zijn in Engeland vrachtwagens die twee keer zo hoog zijn als de normale vrachtwagens. Hoe zit dat, waarom vallen die niet om? Hoe, ho hoe hoog zijn ze en wat zijn de regels en mogen ze ook in Nederland en kunnen we dat ook hier verwachten? Oké, okay, dus gewoon alle 27 vragen die daarop van toepassing kunnen zijn. Ja. Vertel maar eens even alles wat je weet over die rare hele hoge vrachtwagen. Oké, okay, 0800-1121. Ik doe mijn best, Martijn. Als ik vond het leuk om even in je programma te komen. Ik vond het ook leuk. Ik, uh, ik spreek je vast wel weer. Dat denk ik wel. Dag, Martijn. Doei, Astrid. Bye-bye. Dag. Ja, het, het telt niet helemaal. Hè. Under the Bridge klopt natuurlijk eigenlijk niet, want het zijn uh, viaducten. Maar toch, het is zo'n lekker liedje. Er werd al Chili Peppers, en dit.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 De Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge 0800-1121. Dat is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden over schoenen en vrachtwagens. Dus 0800-1121. Piet, goeienacht. Ja, goeiedag. Hallo. Dat treft. Ik zit op een vrachtwagen van 4 meter hoog. Ja, zijn ze echt 4 meter? Is dat een gewone? Oh, dat is een combinatie Dat is dan wel, ja, ogen mag eigenlijk niet in Nederland, hè? Dat kan niet. Oh, waarom niet? Nou, dan, dan krijg je problemen met, uh, met vier drukken. Maar in Engeland zijn ze in de regel wel wat hoger. Ja, maar dat is niet dubbel zo hoog, maar dat is misschien een 40 centimeter of zo, maar echt niet hoger hoor. Oh, dus dat is uh, dat dat lijkt me zo. Nou, lijkt niet zo. Ze zijn wel hoger in Engeland hoor. Maar, uh, ja, maar 40 maar centimeter. Geldt. Wat is nou 40 centimeter, Piet? Nou, uh, uh, als ik 4,40 meter 40 hoog zou zijn. dan zou ik alweer uh, bij alle viaducten op de snelweg problemen kunnen krijgen. Dat ja. oosten wat ik ooit gereden heb, dat is alweer 3,28 meter. 28 en dan, uh, dan is het al heel spannend hoor. <laughs> hey, en weet je het dan precies? Weet je dan precies waar je wel. kun je dat zien op de viaducten? Uh, nou. Ja, je kan het niet zien, maar uh, het, het, in een speciale transport waar ik ook al in gewerkt heb, weten we dat uh, als je hoger kant op 3,28 meter 28, dat, je, dat je dikke problemen gaat krijgen. Ja, ja. Dus uh, dan, dan, dan gaat het niet goed. Nee. En, en uh, in, in Engeland rijden ze dus wel 4,40 Waarom is dat dat het daar wel kan? Ja, daar zijn de, de viaducten in het algemeen hoger. En uh, ja, en dan maken ze de vrachtwagens ook hoger. <laughs> ja. ja, maar Dat als jij met ooit. een vrachtwagen van 4,40 meter veertig gaat rijden... dan sla je niet om als je een bochtje pakt. Nee, jongen, nee. Oh. Krijgen, hoor, nee. Kijk, en dan met jou in een hoge vrachtwagen je, uh, je lading staat altijd op je laadvloer... en je laadvloer zit 3, 4 meter boven de grond. dan zou je een zwaartepunt bovenheen krijgen natuurlijk. Dat zou uh, onveilig worden. Oké, okay. dus een kwestie dus, uh, van een beetje oppassen, ja. Ja, het is gewoon opletten, ja. Maar wat ik eigenlijk op hem bewaken, vorige week heb ik ook geluisterd. Ja. En toen vroeg je aan iemand een term uh, waar iedere chauffeur mee te maken had. Ja. Nou, het, waar iedere chauffeur mee te maken heeft, dat is met de rijtijdenwet. Oké. Okay. Nou, en de rijtijdenwet, houdt in dat je vier en half uur mag rijden. Dan ja. moet je drie kwartier rusten of stilstaan. Ja. Dan mag je weer vier en half uur rijden en... Dan moet je weer drie kwartier stilstaan. Ja. En dan mag je nog een uurtje, dan zit je tien rijuren op een dag. Daarnaast mag je dan nog een paar uurtjes werken. En je moet elke nacht, 9 uur, moet je stilstaan. En twee keer in de week zelfs elf uur, daar ben ik nu mee bezig. Oké, okay, dus als ik um, uh, als ik een beetje, als een kenner over wil komen tegen de vrachtwagenchauffeurs, dan zeg ik, zeg uh, hou je, je wel een beetje aan je rijtijden? En je rijuren, dat is het belangrijkste. Je rijuren. je rijuren. Ja. En ik... als je er twee minuutjes overheen bent en je bent aangehouden in Frankrijk of in België... kan dat zomaar duizend euro kosten. Zeg, ik hoor een accent bij jou dat ik niet thuis kan brengen. Nou, ik kom dertig kilometer bij jou vandaan. Nee, maar er praat niemand bij mij in de buurt zo. Of ze mogen bij Emmeloord in de buurt. Is het Emmeloords wat je spreekt of ben je van de oorsprong... Uh... weet ik het, Tsjechisch? Piet valt van schrik weg. Ja, de dat zou ik, ik ook doen. persoon u belt heeft tijdelijk geen bereik. Ach. U kunt het zo dadelijk nogmaals proberen. Nou, nee, dat hoeft niet. Dank u wel, mevrouw. Nee, uh, ik, ik denk dat het inderdaad een beetje uit die hoek uh, komt van, uh, van Emmeloord. Wat ik hoorde in het accent van Piet. Grappig. Nou, maar wat Piet vertelde uh, is wel meteen een, uh, een duidelijk verhaal op de vraag van Martijn. Maar mocht je er nog over willen bellen? 0800-121. Ina... Ja, hallo. Hallo. Ja, je had een uh, vraag over de hoogte van vrachtwagens in Nederland. Ja, klopt. Nou, die zijn niet dubbel zo hoog hoor, die zijn 5,5 meter. Oh, nou, dat, komt, dat is al meer dan die 4,40 meter waar Piet het net over had. Ja, maar die zijn dus niet dubbel zo hoog. Nee, maar 5,5 meter is ook hoog. Wat zeg je? Dat is ook hoog, 5,5 meter. Ja. Ja, maar die zijn dubbel beladen, want we kunnen dus gewoon meer mee... Heb je twee, zeg maar, twee etages? Oh. Om het zomaar simpel te zeggen. Maar vijf, hoe, hoe hoog zijn je? Vijf meter? Vier... Nee. Vijf en een halve meter. Vijf en een halve meter. Daar, daar kun je toch ja, geen bochten die... mee nemen? Jawel, makkelijk. Oh. Makkelijk. Okay. Dat maakt echt niet zoveel uit. Ben jij vrachtwagenchaufferette? Ja, ik uh, rij nu op het moment. Wauw, Ina. Ik vind het zo stoel als een vrouw dat doet. Ja, dat is bestuur, hè? Ja, maar zou jij ja. ook in een, in, een, uh, in een vrachtwagen van 5,5 meter kunnen rijden? Ja, natuurlijk. En dan kom je dus in Nederland uh, al snel in de problemen, begrijp ja, ik net dat, van Piet? Dat is niet in Nederland, want ons viaduct en onze brug uh, en dergelijke, het is allemaal lager. En, en, in... en de aquaducten en zo, daar kan je niet onderdoor. Maar betekent dat echt dat ze in Engeland alle aquaducten en dergelijke hoger hebben? Nee, niet allemaal hoor. Dus je moet goed uitkijken, je kan niet op je tomtom rijden. We zijn er nog niet uitgebracht voor echt alleen voor vrachtwagen. Oh, wat onhandig. Dus je moet gewoon heel goed opletten nog steeds. En uh, af en toe een uh, eentje. Om. Maar hoe doe je dat dan? Schat je dat op het oog of, uh, of is er. Ja, er staan borden. We gaan gewoon borden hoe hoog het is. Maar hoe ziet een bord. Het spijt me dat ik dat niet weet, maar ik reis zelden in een vrachtwagen. Ja. Dus, dat moet je toch eens doen. Ik ja, ja, ik vind het wel spannend. Maar ja. hoe ziet een bord eruit waar, waarop je kunt zien of jij onder het viaduct door kan of niet? Nou, net wat in Nederland staat gewoon de hoogte aangegeven. Oh ja, met zo'n pijltje. Ja, het staat gewoon van tevoren als je de straat weer rijdt. Ja. Ergens wordt er wel aangegeven dat dus het wel of niet uh, geschikt is voor vrachtwagens met een bepaalde hoogte. Heb je wel eens dus vastgezeten? In die, oude, in die oude gebieden, weet je wel, die oude dorpen. Dan heb je gewoon hele lage vialisten. Ja. He, met die, bijvoorbeeld, treinreels eroverheen of zo. En dan moet je daar dus niet zijn. Maar, maar... je hebt het ook nog over fietsers, hè. En dat is in Engeland echt levensgevaarlijk. Wat, je viel met even weg. Fietsen? De fietsen. Ja, ja, ja. ja. Dat, die fietsen gewoon op de snelweg. Oh ja, ja, maar dat heeft niks dan met het, dat fietsen gevaarlijk is. Dan doe je dus gewoon gevaarlijk, nou, want het is hier ook gevaarlijk op de snelweg ja, fietsen. Ja, maar daar mag het dus. Oh, oké. Okay. Echt? Dat is een hele rare ervaring, als je met je vrachtwagen gewoon rijdt niet op de, en dan op de snelweg rijdt er gewoon ook op fietser. Ja, dat is, dat is niet handig. Dat is waanzinnig. Ik vind het nu al zo verwarrend met die brommers. Nee, nee, ik vind... Het de, heel, bes, ik vind... bizar. Ze moeten iets besluiten hoor, brommers op de weg of op het fietspad. En daar moeten ze zich dan ook aan houden, want nu is het allebei. Ik raak er van in de war. Jij er van in de war. Nou, ik er van in de war als je in... E ik kom net uit Engeland. En uh, Als je dan zo'n fietser op de snelweg rijdt. Nee, dat, dat begrijp ik. Echt, ja. Dat is echt... Dat Ja. Maar goed, Engelsen doen dat. En dat schijnt te kunnen. En ik weet niet of het met links of rechts maken heeft. Nee, dat, ja. nee dat, daar heb ik echt nog vraagtekens bij. Nee. Volgens mij fietsen ze gewoon lekker op de snelweg. Hé, hey, en Ina, um, uh, is het jou wel eens overkomen dat je vast kwam te zitten? Nee, dat is niet. Nee, want nee. jij let natuurlijk goed op. Nou ja, dat uh, probeer je wel, maar ja. er zijn echt mensen die klem komen te zitten bij een viaduct hoor. Ja, precies. En dan moeten ze de banden leeg laten lopen. Vind ik, vind ik zo oh, ja. grappig? Nee, je moet je, je, lucht, nee, je luchtvering mee laten zakken. Oh ja, natuurlijk dat heb je ja, ook nee. nog. Het <laughs> zit er ook nog tussen, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dat zit er nog tussen, ja. En heb je nu, heb je nu lading, Ina of uh, rij je leeg? Nee, op dit moment heb ik toch wel lading nein, ja. oh, oh, dan spelen we heel even raad wat ze rijdt. Wat dan? Uh, nou, de, het is heel simpel. Jij mag alleen ja of nee zeggen. Oké. Okay. Wat er in jouw laadbak zit, hè? kun je dat eten? Uh, nee, dat kan je niet eten. Oh, um, Is het voor de bouw? Nee, het is ook niet voor de bouw. Uh, is het voor de industrie? Ja. Oh, Zijn het onderdelen? Nee, het zijn geen onderdelen. Um, is het van ijzer? Nee, het is niet van ijzer... Is het, uh, is het een grondstof? Het is een grondstof. Oh jee, dat vind ik altijd heel lastig, want ik weet maar drie grondstoffen. Is het hout? Okay. <laughs> nee, ik vind het hele hout. Uh, is het een lading uh, ijzer? Nee, oh nee, want het was niet van ijzer, sorry. Nee, precies, dat hadden we al uitgesloten. Is het, is het zand? Nee, ook niet. Uh, wat heb je nog meer voor grondstoffen? Nou ja, plastic. plastic. Ja, nou, bijvoorbeeld. Ja, wou ik net zeggen. Zit dat erin? Ja, dat dacht ik net aan, hè. Maar heb je plastic aan boord? Ja, ja. En wat voor plastic dan? Oh, dat zijn de grondstoffen waar ze weer flesjes mee maken en andere dingen. Ja, daar heb ik ook niet zoveel verstand van. Het is wel knap dat ik dat bijna raadde. Ja, dat is heel knap. Nou, dat vind ik ook. Dankjewel, Ina. Um, nou. uh, bedankt voor het bellen en de uitleg ook. Oké, okay, en denk je een ik. beetje om. Ina? Ja. Denk je een beetje om je rijhuren? Nou, uh, dat moet wel hè? Ja, dat moet wel. Ja, dat moet maar. Het is maar... wel drama hoor, die uh, tachografen en uh, kaartjes en gebied. Ja, precies. Maar zit je, ga je het allemaal een beetje redden met je planning? Of, uh... Nou, ik denk dat het om vijf uur uh, dat ik kan aankom. Oh, nou dan zit je nog precies goed. Nou, dat is toch haal. <laughs> Ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar goed, we komen om vijf uur aan. Nou, zet hem op rij voorzichtig. Oké, okay, dankjewel. Dag. En succes met het programma. Dankjewel. Dag, Dag Gina. Dag. Hoi. Cor. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik wilde graag even reageren, inderdaad, op de hoogte van de vrachtwagens. Ja. Van Engeland weet ik het niet, maar ik dacht dat het in Engeland ook met Engelse maten te maken heeft. Oh ja. Maar zijn. van Nederland weet ik het wel. In Nederland, eh, bij 4 meter hoeft er niks op een viaduct te staan. Ja. En is die, is die lager als 4 meter, dan moet er een bord staan met de hoogte. Dus 3,80, 3,85, 3,70. Oké. Okay. En dat zijn dus soort standaard Dat zijn standaardmaten En de standaardmaat van een viaduct in heel Europa is 4,20 meter. Oh. En de Nederlandse transportbedrijven, zoals eigenlijk elk bedrijf, zoekt de grenzen op wat mag. Ja, want je wil zoveel mogelijk natuurlijk vervoer je wilt en mogelijk meenemen ja. en de gemiddelde vrachtwagen in Nederland is 4 meter en 8 centimeter hoog. Oh echt? Ja. 4 meter 8, ik vind het nogal een end. Ja. En hoe weet iemand dat? Uh, als Zoals er jij. Opstaat, als, er, als er dus niks op het viaduct ja, staat. Ja, nee, dat snap ik. Maar waarom weet je dat? Waarom weet jij dat in Europa 4,20 meter de norm is voor een viaduct? Omdat je met 4,8 meter 8, uh, op stap gaat. Dat is de tegenwoordig heet, heten dat vo vo volumewagens. Ja. En zeker in Oost-Europa, neem bijvoorbeeld Polen, die moet voldoen aan de Europese wetgeving. Ja. Maar die, die strooit gewoon met borden. En dan moet je gewoon collega's hebben en kaarten erbij van kan ik onder dat viaduct wel door en kan ik daaronder door? Want er staat bijvoorbeeld 3,80 meter in Polen, terwijl je er makkelijk met 4 meter achter onderdoor kan. Ja, maar en jij weet het omdat je vrachtwagenchauffeur bent. Ik ben, ja, nou ik, ondertussen ben ik uh, met, met, met grote vakanties. Ja. Oftewel, oftewel, ik ben gepensioneerd. Ja, dat is een hele grote vakantie. Ja. Dat is een hele grote vakantie, maar ik ben op 21-jarige leeftijd begonnen. En ben met uh, uh, 68 jaar eruit gekomen. En, dus ik... en, en, uh, en vind je het vervelend? Uh, dat ik niet meer werk? Ja, ik sprak toevallig vandaag iemand die volgend jaar met pensioen gaat. En die zei: Nou, ik vind het nog wel even wennen. Ja, ik heb nu de, ik heb de recessie uh, tegen. Ja, uh, ja. Maar nee, ik vind het heel vervelend. Ja, en wat vind je er vervelend aan? Uh, ja, het eigenlijk uh, niet meer, uh, gewoon niet meer werken. Ja. Ik heb nog een hele tijd dus als oproepkracht gewerkt. Maar ja, we zitten nu in een, en uh, dat merk je in het transport eigenlijk als eerste. Zo gauw bedrijven minder gaan produceren, zijn er minder vrachtwagens nodig. Ja, ja. En dan merk je het zeker als je dus... Euh, nou ja, ik heb voor een uitzendbureau gewerkt. En dan vlieg je als eerste er weer uit. Maar moet jij werken voor het geld? Of wil je gewoon nog graag met je werk bezig zijn? Beiden. Ja, ja. Beiden. Is wel mooi. Ik, vind het, het, het, het, ik hoop niet dat ik je nu heel erg aan jouw uh, uh, wensen en uh, gedachten voorbij ga. Maar ik vind wel mooi dat je het jammer vindt... Dat, je, dat betekent niet dat jij jarenlang... Met die shampootjes in de fabriek heb gestaan, denkend van: Oh, hoefde ik maar nooit meer zo'n dekseltje erop te draaien. Nee, dit, dit, dit, ik, heb, ik heb altijd graag, graag een, een vrachtwagen bestuurd. En zeker, ik heb door heel Europa gereden. En het is nu minder avontuur, want het is allemaal veel strakker georganiseerd. Toen ik begon, kreeg je van je baas, toen ik dus begon op 21-jarige leeftijd, net na mijn militaire dienst, kreeg je een zak met cent mee. Want van plastic kaartjes om te tanken, dat hadden ze nooit gehoord. Je kreeg een grote zak met tenten ja, mee ja, ja. en je baas zei tegen je jongen, goede reis, bel eens over een dag of vijf. Ja. <laughs> ja, dat gaf wel een zekere vrijheid natuurlijk. Ja. Dat, dat gaf een vrijheid. Tegenwoordig zijn de gps-systemen en een baas die ziet precies waar de, waar de vrachtwagen is. En als je de verkeerde weg in staat begint de computer te rammelen van waarom heb je die weggenomen. Ja. Ja. Die, tijden zijn wel, die tijden zijn wel veranderd, maar het is en blijft een heel leuk vak. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is wel mooi. Dat vind ik wel mooi. Nou, bedankt dat je even belde in ieder geval. Oké. Okay. Ik, ik ga een tunnelplaatje draaien. Oké, okay, veel plezier en bedankt. Oké, okay. jij bedankt. He, en ik, wens je, ik hoop dat er nog een paar mooie ritjes voorbij komen. Ik hoop het ook. Oké, okay. okay. bedankt. Jongen. groetjes. Dag. Nova Star is dit en Tunnel Vision 0800 1121 Be. Always wondered if the sound was found I saw stars in blackest night I saw the stars black as night De Belgische Joost die zichzelf Nova Star noemt. En prachtig liedjes maakt zoals uh, dit liedje. Uh, Tunnel Vision heet het. Uh, John. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Oh, ja, je hebt het over, over Engeland gebeuren. Ja. Wat bij mijn weten is in Engeland de maximale toegestane auto 4,70 meter. 20. Ja, jullie moeten niet weer allemaal verschillende dingen gaan zeggen. Hè? <laughs> ja. Dat is nee, goed, maar... Ik geloof maar, Ina natuurlijk ook met een 5,50 meter. 50. Nou, volgens mij de meter meter. Hmm. Maar goed, maar, maar, maar, maar jij je, je, je had het ook over die auto's die van die, die viaducten. Ja. Ik ben in Nederland, elk normaal viaduct is. Uh, het minimale auto van 4 meter is het anders. Lager is het aangegeven. Ja. Pak uh, je een fatsoenlijk pad? Oh, dat wacht even, nog, we proberen het nog een keer, want je valt half weg. Dus nog, nog een keertje. Oké, okay, ik zeg maar normaal, in Nederland, is het, de normale doorrijhout is 4 x 4 meter. Ja. En is het lager, Dat Is staat aangegeven, ja. Ja, en normaal is het, je de, de hoogte van de viaducten op goede landkaarten. kun je die gewoon vinden, hoor. Oh, eerlijk, wat handig. Dat staat er wel op geschreven. Ja. En, ja. En, uh, en jij bent ook vrachtwagenchauffeur, neem ik aan. Ja. Ja, ja, ja, ja. En heb je wel eens vastgezeten? Onder de viaduct? Ja. Nee, ik heb wel eens vastgezeten op een boot. Oh. Maar dat was een ander, ander, ander probleempje. Want, want? Ja, de inrijden, zeg maar, die was uh, het, het, het verschil van de rond, van de vloer naar de boot toe. Oei. Dus ze zat even vast. Ja, en toen? Ja, blokje hout eronder. Even terugzetten, blokje hout eronder en zo Hoezo een blokje hout eronder? Dan ga je toch omhoog, dan zit je toch alleen maar vaster dan vast? Nee, je naar de achteruit en dan kom je met je wielen met je wiel over een blokje hout eruit. Oh. Ja, ja dat, je... is een, uh, dat is een typisch trucje uh, Ja, hey, het moet slim zijn. Ja, heb je altijd een blokje hout bij je ook, voor de zekerheid? Toen had ik dat wel, ja. Toen dus zat ik in het, in het transport van, uh, van nieuwe truck. Ja. En uh, ja, die gebruik die blokken altijd om het, uh, op te vullen en dergelijke. Verstandig. Dus die had ik gewoon aan boord Nou, hartstikke mooi. Nou, ik, ja, ik vind het wel een beetje lastig dat ik nu niet weet of het 4,70 meter is of 5,50 meter. 50. En jij zegt natuurlijk 4,70 meter, vertrouw me, geloof me. dus... Uh, en je bent ja, want is, ik, ik, ik, ik weet het nog, want wij hadden in Nederland wij hadden toen de tijd de vergunning voor, voor 4,25 meter, 25, maar wij rijden altijd met 4,40 meter. 40. Ja. Ik, had, ik kan in Nederland niet overal maar rijden. Maar gemiddeld door de door, de dingen die gingen heel, heel Europa. En gemiddeld in Europa kan je gewoon met 4,40 meter bijna overal komen. Maar goed, je, je had een vergunning voor 4,20 meter. 4,25 4,25 ja. Dus je reed 15 centimeter te hoog. Dat ja, klopt. Dat is ook niet netjes. Nee, maar anders gaat het niet. Oh ja, en dat is nog eens een goed argument. Dus misschien dat je dan in Engeland 4,70 meter 70 mag rijden? Vergunningen Juist, meneer, hebt voor 4,70 meter? Het, 70? Het, het autotransport gebeuren op de 4,70 meter. 70, dat weet ik niet zeker. Oké. Okay. Hey, en uh, nooit problemen gekregen met die uh, 15 centimeter? Jawel, jawel, jawel, heel ja, goed. Dat is een hele rare vraag, bedenk ik opeens. Maar goed, dat heb je allemaal opgelost. <laughs> is alle, ja, ja. Of je nooit problemen ja. hebt gekregen ja. met je 15 centimeter? <laughs> het, het, het drong ook langzaam tot mij door. Goed, uh, en ben je nu onderweg? Ik sta nu op het te, te lossen, ja, tevallig. Oh, je staat te lossen. En uh, even raad wat die rijdt spelen. Uh, zit er eten aan boord? Uh, uiteindelijk wel. Oh jee. Dat zijn altijd van die cryptische antwoorden die het niet heel erg makkelijk maken. Uh, dus het, het, uh, het is een, een soort grondstof voor eten. In het begin... Is het graan of tarwe? Uh, nee. Oh. Is het, um, uh, kun je het eten in ja, deze vorm? Uh, het in principe wel. Je, kunt het, je wordt er niet ziek van, maar zijn er wel eens mensen die het eten? Nee. Nou oh. ja, vroeger. Vroeger. vroeger... vroeger Dat was het zo. Vroeger aten we het zo, maar tegenwoordig wordt het eerst bewerkt voordat we het opeten. Nee. Um, is het dan, is het iets van meel of zo? Nee. Is het iets van, iets wat lijkt op rijst? Nee. Is het, uh, heb je het wel eens gegeten? Wie? Jij? Ik, de, zoals ik het nu bij heb. Ja? Nee. Oh. Um, ik, gebruik, ik gebruik het elke dag. Je ge... Ik gebruik oh, het elke dag. Oh, maar ik hoor nu geluid op de achtergrond. Ja, dat is een bakkie. Oh, oké. Okay. Ik denk ik hoor nu een koe. Dus, dus dan kun je het later wel eten, maar nu nog niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, Je gebruikt het iedere dag? Ja. Uh. Meestal, meestal was morgen de zon. Wat? Dan. Wat zeg je meestal, nou allemaal? Meestal word je dus morgens wakker van? Meestal word je dus morgens wakker van? Zijn het, uh, zijn het hanen? Ja, maar weet Nou, ik ga er niet uitkomen. Je moet het maar gewoon zeggen. Suikerbieten. Oh, echt? Rij je suikerbieten? Ja. Oh, dat vind ik nou zo... Maar hoezo word je daar zo'n ochtends wakker van? Nee, die word ik raak meestal in de koffie. De suiker. Oh, en dan word je wakker ja. van de suiker. Ja. Dat was... Je maakt het ook allemaal niet heel duidelijk. Maar, um, uh, oh, dat vind ik wel fascinerend. Ik vind suikerbieten zo fascinerend. Ja. Ja, want waar breng je ze naartoe dan? Dinteloord. Dinteloord, waar ligt dat? Uh, Moedijk, vlakbij Roosendal. Oh ja, dat is een heel eind weg. En daar maken ze de suiker van? Ja. En waar haal je het op? Uh, deze komen uit uh, Noord-Limburg. En rijden altijd suikerbieten? Nee, dat is voor een maandje vier per jaar. Hè? Dat is, die, loopt van, die campagne die loopt van begin september oh. tot half januari. Oh, dat verklaart een hoop. En dan, want ik zie ze zo vaak. Ik denk altijd, wat eten wij toch verschrikkelijk veel suikerbiet met z'n allen? Maar het is uh, maar vier ja. maanden. Oh, oké. Okay. Nou, ik, ik ben weer ietsje wijzer geworden. Dank je wel daarvoor. Doe je een beetje voorzichtig aan? Ik, ik doe wel voorzichtig. Ja, voorzichtig beetje. Ik doe ook voorzichtig. Denk je om je rijuren? Komt goed. Oké, okay, bedankt hè, voor het bellen. Ook okay, zijn succes. Hoi, doei. Hoi, Mark. Hoi, met uh, Mark. Ah, hallo, Mark. Hoi. Ik had een vraag over uh, koffie. Ja. Ik heb begrepen dat er koffiebonen bestaan waar de koffie cafeïne uitgehaald is. De wat? Waar de cafeïne uitgehaald is, dus uit de bonen. Dus zonder dat ze gemalen zijn. Gewoon je kan nog steeds bonen krijgen. Dat, ze nog, dat het nog bonen zijn waar dan toch de cafeïne uitgehaald is. Ik vraag me af hoe ze dat doen. Cafeïnevrije koffiebonen? Ja, dat is echt. Je hebt gewoon een gemalen koffie die zonder cafeïne is. Dat kan al heel lang. Ja. Het kan dus schijnbaar ook dat als die bonen gewoon heel zijn. Want ik heb dat echt gehoord van een uh, vrouw die bij een uh, koffiewinkel uh, werkte, zeg maar. Ja. En dat uh, intrigeerde mij natuurlijk wel, hoe dat, hoe dat in vredesnaam kan. Oké, okay, dus uh, kon je wel vertellen dat het bestond, maar niet hoe ze dat deden? Nee, niet, niet zo, uh, nee. Ik vind het ook wel uh, interessant. Ik geloof ja, maar... niks van, hoe kan dat nou? Nee, er, was echt, er was een keer een man uh, bij hem binnengekomen, die had erom gevraagd. En uh, die vrouw die ik gesproken had, die was ongeveer in mijn leeftijd. Die had aan die jonge meid gevraagd: die had die, uh, gevraagd van, uh, Heeft u een pond café in de vrije uh, koffie? Nee, zegt ze: Dat hebben we niet. Had die medew andere medewerkster gezegd: Wel. Nee, zei: Die meid, dat hebben we niet. Was het 500 gram, maar ze wist niet dat het een pond was. Oh, was, uh, oh we hebben grappig. geen ponden, ja. En dat was ook al heel grappig, maar dat ging dus echt over café in de vrije koffie. Nou ja. En die man, en die man wist dat dus ook dat dat bestond. Ja, precies. Nou, dat moet je dan wel even weten. Want ik kan me. Ik, uh, ik kan me voorstellen dat mensen cafeïnevrije koffie kopen, Alhoewel ik het nut dan van de koffie al niet meer inzie. Maar um, um, dat is uh, natuurlijk wel lekker. Ja, precies. Nou ja, dat uh, dat uh, smaken de verschillen wat dat betreft. Um, oh, je je geen koffie liefhebber? Ik ben dol op koffie, maar cafeïnevrije koffie vind ik echt niet te drinken. Maar ja, dat is net als met Cola Light, dan moet je ook, dan moet je echt een paar keer drinken voordat je dat lekker gaat vinden. Als je ja, altijd cola Light noemen ze een vrouwendrankje, maar dat is de enige cola die ik drink. Dus ja, maar een, dan moet je gewoon... geen maar vrouw. Ja, dat zou kunnen. kan kun je al wat schelen, maakt het uit. Maakt mij ook niks uit. Nee, maar, maar drink je wel eens cafeïnevrije koffie? Jawel, ik heb een Nespresso apparaat, die heeft ook uh, Intenso koffie. Oké. Okay. Nou, ik ga eens kijken of er, of er inderdaad cafeïnevrije koffiebonen bestaan... en hoe dat dan geproduceerd wordt. Ik ga mijn best doen, Mark. Dank je wel. Oké. Okay. Goeienacht nog. En zorg dat je geen lamp op je hoofd krijgt. Ik zorg dat ik geen lamp op mijn hoofd krijg. Dank je wel.